This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st yeah. party the race on a hot side. Yeah. Yeah. Dat was helemaal aan het eind. Yellow met The Race. En dan uh, is er ook nog een uh, wat langere versie. Maar dat gaan we jullie niet aandoen aan de andere kant van de uh, radio. Want die duurt acht minuten. En die is nog veel langer dan deze versie. Uh, dit is het uh, tweede gedeelte alweer van uh, wat uh, we doen hier in de middag. Uh, ik ben begonnen om twee uur. En Ger uh, Loogman is... Ja, die heeft, uh, die heeft zijn plichten gedaan. Maar uh, er zit wel iemand anders naast me. En dat is onze verslaggever uh, die ook de wedstrijden volgt. Willem van Denzen. Want ja, er is nog uh, weer het een en ander gebeurd op de baan. Ja, naast uh, alle activiteiten natuurlijk van Red Bull Racing. Met uh, Max Verstappen en Pierre Castry. Uh -huh. Wordt er ook gewoon gereisd hier op het circuit. Ja. Gewoon. <lacht> gewoon, ja. Zet ik dus aan. Ja. Linkstekens. Uh, met wat ik net gezien heb. Uh, ja. Zojuist hebben we de race gezien van de... Ja, Ladies GT Race van jaar, Jumbo. voor het eerst hè? Een aantal uh, bekende Nederlandse dames die daarin meedoen. Ook ja. met uh, personeelsleden van Jumbo uh, die mogen reizen. In een eerder stadium hebben ze uh, een cursus gehad. Eén, uh, twee of drie dagen. Onder leiding van iemand die zelf uh, een car control heeft ja. uh, als geen ander. Frans ja. Feurus, bij jou ook al uh, bekend. <laughs> Frans Furus, ja, ja. En die ja. heeft uh, uiteraard uh, ja. geprobeerd dat uh, bij de dames ook uh, over te brengen. Bij menig een is dat gelukt. Niet bij iedereen. Dat hebben we vrijdagmiddag al gezien. Met koffie, koffietijd Sandra Schuurhoff. Die ging er flink hard af. Achter op het circuit. Ja, ter vervuur van de jongens van JD Media. Die daar een mooi filmpje van hebben gemaakt. Wat op YouTube al ruim bijna 70.000 views gehad mm -hmm. heeft. Dus wil je zien wat Sandra Schuurhoff deed afgelopen vrijdag. Ga even naar YouTube. JD media-raising en dan zie je het filmpje. Maar goed, die uh, schuur of uh, niet onverschrokken is er gewoon verder gegaan gisteren en ook vandaag uh, niet onder indruk van de klap die ze gemaakt heeft. Een klap, dat is waar het mee eindigde vanmiddag de race. Uh, hm? Uiteindelijk achter de safety car vanwege een klap. Hier aan het uh, Arie-Luyendijk-bocht uh, ja. het rechte op was het uh, Romy Montero. Ja, ja, dat is uh, een musical uh, ster. En ja. zij is uh, de dochter van volgens mij Antje Montero. Dus, uh... die, die kwam in je aanraking, of liever gezegd, uh, andersom met uh, Milene Groen. Nou is dat volgens mij dat een Jumbo medewerker. Dat zou heel goed kunnen, want dat, mij zegt dat niet zoveel. Montero stuitte er hard af. Uh, ja, toch wel een plek uh, waar je dat liever niet doet. Maar uiteindelijk uh, geloof ik dat het allemaal goed afgelopen is uh, voor haar. Ja. De race uh, toch wel een stukje spanning, want iedere ronde zie je andere lijnen van uh, alle 18 uh, deelnemers, dus uh, ja. Ja, nee. er zijn een paar die er uh, bovenuit schieten. Uh, als we kijken onder andere naar de winnares van gisteren, dat was uh, Antoinette Jong, een schaatster. Ah. Ah. Ah. Ja, die hebben toch gevoel voor snelheid en voor lijnen, gisteren wisten ze te winnen. Dat had wel als gevolg dat ze vandaag achteraan moesten starten. Opmars door het veld. Uiteindelijk is ze derde geworden. Maar had die safety card er niet geweest... dan had ze vandaag ook ongetwijfeld de winnares geworden. Dat ik Die wel vandaag, de winnares ja. geworden is vandaag... is dat is, is haar bij het Songfestival nog niet gelukt. Dat is uh, zangeres Do uh, ja. geworden. Met op een tweede plaats. Uh, even kijken. Hadden we iemand ja, die het ook wel beheerst. Want die kwam van de voorlaatste starterij. Dat was Kim Laihatu. Uh. Dat zegt mij niks. Dat is waarschijnlijk ook een Jumbo-medewerk, zeg maar. En Kim Veenstraat deed hij ook mee, want er waren twee Kimmen in het veld. Ja, nee, het was niet uh, Kim Veenstra, het was Kim Korter... Dat, was de, dat die, was de andere Kim. Ja, ik ja, ja. weet wie je bedoelt. Ik, ja. Dat, dat zegt mij uh, wat meer. Dat is een voormalige uh, mis uh, geweest hier uh, in uh, Nederland. Ja, iemand uh, op de vierde plaats, uh, die zal jou ongetwijfeld ook wat uh, zeggen. Eva Koreman. Uh, dat 3FM, is uh, 3FM DJ. Uh, DJ. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, wat, uh, want we hadden het over Antoinette de jongen, je zei het al. Uh, maar dat, uh, met het schaatsen, dat is niet vreemd, want vorig jaar was Carlijn Achter gewoon overal uh, de beste van het hele spul. En het zou mij weinig verbazen. Want als er nu twee races zijn geweest. Ik weet niet of er nog een derde race gaat komen. Maar volgens mij... Uh, nee, die dicht. gaat er niet komen. Nee, dus dan, dan, we, dan, we, dan, we, dan heb ik al bijna het idee... dat Antoinette Jong vandaag ook de totaalwinsten gaat, uh, gaat ja, winnen. Hij is gisteren in eerste plaats. Vandaag in derde, een derde uh, plaats. Dat, is, dat doet mij sterk ruim. En Ruimschootse de snelste qua rondetijden ook. Dat geloof ik ook wel. Dat was Carlijne Achterheek de jaar ook. Dus Jacques Orry, die gaat straks weer hier... Uh, het uh, pen ook weer af. En die denkt CISO 2 twee uit 2. Wat, uh, wat betreft, uh, ja, want precies. vorig jaar ja. had hij uh, Coline achterreakt. Ja. En, nu, en nu dus uh, Antoinette Jong. Ja, het, uh, dat, uh, dat kan, uh, kan leuk lopen. Uh, ik ga je eens uh, weer even uh, aankijken. En er mag uh, weer een uh, stukje muziek uh, gedraaid worden. En dat is Precious Wilson, Wilson moet ik eigenlijk zeggen. En we are all on the racetrack. sortiment van uh, Formule Ford. Uh, maar dat is het uh, al lang al niet meer. Uh, op het tijdschema tij uh, staat uh, nu dat er uh, aan de gang is de supercars. Uh, die, uh, die mogen nu even uitgelaten worden. Uh, kennelijk gebeurt dat ook. Je, je ziet ze niet, maar je hoort ze wel. Want uh, ze zijn zo laag. Want ze schieten onder de vangrail eigenlijk. Uh, onderaan je langs als het ware. Uh, dus dat uh, speelt zich nu af. En uh, we blikken ook uh, natuurlijk terug op afgelopen dinsdag. Toen de aankondiging van uh, de officiële Formule 1 uh, werd uh, aangekondigd hier uh, voor Zandvoort. De Dutch Grand Prix van 2020. En een van de mensen die ik ook uh, heb uh, gesproken is de Piet-reporter. Namelijk Jack Ploy. En daar gaan we nu naar luisteren. Iemand die normaal gesproken op de startgrid staat bij elke Formule 1 race is Jack Ploy. Dat zal volgend jaar hier op het circuit van Zandvoort zijn. Ja, bijzonder. Het is voor mij ook begonnen. Net als ja. voor iedereen. Hè? Ik, ja. ik heb hier ook onder het hek doorgekropen. Ik heb hier ook mijn eerste interviews gemaakt met rijders, met Nederlandse rijders. Het is hier voor mij ook allemaal begonnen. Dus ja, dat wordt mega. Dat ja, wordt fantastisch. fantastisch. Ja, als je dat ook zo ziet, hè? allemaal... Ja, vooral bij Jan Lams een blij gezicht uh, ja, te ja, zien. Goed, hè? dat zo iemand die eigenlijk alles al meegemaakt heeft in zijn racecarrière, ja. uh, die dan nog daar zo enthousiast en zoveel passie over kan praten. Dat vind ik echt fantastisch. Een voorbeeld van ons allemaal. Ja, denk jij ook dat de passie juist ook hier uh, een rol speelt? Nou ja, is het een onderdeel geweest met, met, met, uh, met het toewijzen van een wedstrijd als hier? Ja, precies. Ja? ja, want Chase Carey zegt het met niet heel veel woorden, maar hij zegt we kunnen kiezen. Hè? Ja. We hebben aanbod waar we uit kunnen kiezen. En Kiezen ze wel voor iets historisch, omdat het hier geweest is. En omdat de mensen die met Chase Kelly gepraat hebben. Ja. hebben hem zo enthousiast gemaakt over wat hier allemaal kan. Ja. dat het gelukt is. Ja, Heel knap. Het, Ook leuk vond ik net het vierkantje binnen. Ja, leuk hè? <laughs> ja, het, Jan Lammers daar die ik daar moest interviewen. Ja. In, in, mijn, in mijn vierkantje. Ja, ja geweldig. Ja. Gaf wel. Ja. Um, nou ja, even je blik vooruit werpen, dus naar volgend jaar. Mm. Hoe, hoe, hoe, hoe zie jij dat dan? En hoe, uh, hoe ga je dat dan doen? Nou, gewoon, het is voor ons een, een, een weekend zoals elk ander is. Dat gaan we ook zo aanpakken. Voor ons wordt het ook nog even kiezen natuurlijk, van waar gaan wij ons lokaliseren? Waar gaan wij slapen? Blijven we thuis? Komen we elke dag hier naartoe? Of komen we hier ook live vandaan? De bepaalde Sport. Dus dat weten we ook nog niet. Daar moeten we ook nog even onze gedachten over laten gaan. Is sportief? Nee, dat niet. Dus een fiets zit er ineens? Jawel, ik woon hier vlakbij. Ik woon in Noordwijk. Dus ik kan binnendoor. Op mijn elektrische fietsje. Lange verslag? Ja, ik kan gewoon binnendoor. Het lukt. Ik red het in een half uurtje. Goed, dankjewel. Oké, heel veel plezier met het maken van het programma. Alsjeblieft. Dat was uh, Jack uh, Ploy, die, uh, die op zijn fiets waarschijnlijk volgend jaar hier naartoe komt. Maar ja, wat uh, wil je ook, het, uh, het ligt niet uh, meteen in uh, de buurt uh, Noordwijk. Maar ja, uh, hij zou het uh, in principe, zou hij het fietsend af kunnen doen. Uh, dan is er natuurlijk ook nog een van de mensen die ja, op de achtergrond... Nou, Eigenlijk, uh, hij heeft het, uh, het, het grote werk verricht, uh, maar hij wilde zich toch niet een beetje op de voorgrond uh, melden. Dat is de eigenaar van het uh, circuit, uh, dat was uh, Prins Bernard. En die mocht ik, ja inderdaad, toch één vraag stellen. En dat heb ik ook uh, gedaan. Ook uh, de eigenaar uh, van het uh, circuit zelf. Uh, die foto's maken, hè, daar. Bernhard uh, van Oranje. Eén korte vraag. Want het was uh, denk ik wel een hele lange route om dit voor elkaar te krijgen. Ja, de route is begonnen met Bernie Ecclestone en daarna met VOM overgenomen. En met Chloe, die, uh, die target, die ook al voor uh, Bernie werkte. En, uh, nou, uh, intensief maar waanzinnig. Uh, heel erg trots. En, uh, ja, mooi. mooi kijken met de Dutch GP. Het gaat uh, gebeuren, nou, dus uh, verheug me er erg op. Tot volgend jaar, dan nou maar. Tot volgend jaar. Ja. Het is een familie-evenement... en met familie-evenementen... dan wordt er ook natuurlijk... Alles uit de kast gehaald. om natuurlijk uh, uh, zowel vaders, moeders als kinderen. een beetje te plezieren. Uh, nu weet ik uh, van Willem van Densen. die is ooit nog eens een keer bij de 24 uur van Le Mans geweest. en uh, die heeft toen een enorm reuzenrad uh, gezien. Leuk bruggetje, want ja, daar gaan we naartoe. <laughs> uh, het reuzenrad wat hier staat. is natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met dat ding in uh, Le Mans. maar uh, hij komt hier, komt hier een beetje in de buurt, uh, Willem. Uh, dat, uh, dat reuzenrad. Ja, uh, omzicht van, uh, van Wel. Uh, tegenover ze ziet iemand die over het Reuzelrad gaat van de ITB Entertainment Groep. Ja, dat zullen we er nog maar even bij. Ja. En u bent? Ik ben Alex van der Wegeler, uh, ja. eigenaar van uh, ITB Entertainment Groep. Uh, uh, en uh, ja, ik zie wel zoals uh, eigenlijk alle jaren staan wij uh, hier weer op. Uh, dit uh, ja, het geweldige evenement uh, van Jumbo. Ja. En, uh, ja, dit jaar staan we met een uh, mega grote reuzenrad uh, hier. Uh, daarna staan we ook nog met uh, wat springkussens We hebben hier wat acteurs rondlopen. Uh, we hebben een game truck En eigenlijk alle... Uh, ja, leuke dingen die, die mogen wij verzorgen ja. voor Jumbo. Zo aan het, uh, het tong valt te horen: komt u uit het zuiden van het land? Ik kom uit, uh, uit Brabant. Maar ja, bent, bent u ook ja, een ja. bekende van de heer van Eerden? Nou, die, die, ja, nou, die, die Jumbo die, ook leidt, of die, niet? Die zit vlak bij ons. En uh, <laughs> daar, daar doen wij zeker. Uh, uh, ja, we doen eigenlijk heel veel dingen voor Jumbo. Ja. Uh, la, uh, evenementen, openingen, bedrijfsfeesten mogen we doen voor, ja. Uh, voor uh, Jumbo. Ja. En uh, ja, eigenlijk helemaal goede en hele leuke partner eigenlijk uh, van ons geworden klant. Ja. Uh, dus het was ook niet zo moeilijk toen, toen een van de eerste familiedagen werd uh, georganiseerd... Nee. Dat, uh, dat hij toen op een gegeven moment aan u dacht. Ja, kijk, er zit natuurlijk een, een, een, he, hij stuurt natuurlijk ook weer mensen aan. En hier uh, ja, uh, is een hele bekende van, van ITB Entertainment Groep. En uh, daarnaast ook uh, he, al, al, alle ja, bekende mensen die op kantoor zitten... die, uh, die hebben wel een band met ITB. Ja. En ja, wij zijn eigenlijk trots en blij dat we gewoon elk jaar hier uh, het evenement mogen verzorgen... Qua entertainment. Ja, uh, u bent ook van het reuzenrad? Ja, wij verzorgen het Reuzenrad. Wij, uh, hè, dat is ook een van, uh, van onze partners waar wij uh, heel veel mee doen. Die, uh, die hebben we ingeschakeld. En uh, ja, zoals uh, meerdere dingen. We hebben ook heel veel eigen entertainment wat we hier neer mogen zetten. En uh, we hebben dan een eigen huis. Alleen dit is een partner met ons. En uh, ja, je ziet het. Het is uh, een mega dingetje. Wanneer is dat nou eigenlijk voor u geslaagd? als het gaat uh, om zo'n dag. Ja, zo De dag... blije gezichten? Ja, zo'n dag is eigenlijk altijd geslaagd. Heel ja. veel mensen, uh, blije mensen. Ja. En, en uh, ja, als zo'n evenement toch druk bezocht, bezocht wordt... Dan, dan is het eigenlijk al geslaagd. Ja. En uh, ja, ik zeg al heel veel kinderen en, en volwassenen... die dan in zo'n reuzenrad gaan en die kijken over heel het circuit. Ja, en, uh, en twee dagen, dat doet gewoon voldoening. En dat geeft toch wel energie. Wel heel erg vermoeid, trouwens. Maar uh, ja... Dat is wel goed. Ja, en merkt u ook uh, dat het een familie-evenement is? Ja, vandaag je zeker. Ja. We gisteren uh, toch wel dat, dat je ziet... Uh wat ouderen... Uh, maar nu zie je echt vandaag dat vader en moeder... en kinderen, hè, die, die zijn echt... Uh, als een eenheid uh, komen die... naar dit uh, evenement... en uh, die bezoeken echt... Uh, als familie eigenlijk... Uh, de, de race dagen. En eigenlijk deze zondag is echt... Ja, kun je echt wel merken dat er... veel meer uh, ja, gezinnen zijn. Oh, Oké, okay. dus... Uh, dat er veel ja, gezinnen ja. zijn. Ja, eh... Uh, ik weet niet hoe het volgend jaar is. Ik weet het, niet, uh... ja, ik weet het ook niet. Uh, ik bedoel, uh, ja, we hebben nou natuurlijk... Uh, uh, de race zelf uh, die we naar Nederland hebben gehaald... hier uh, in Zandvoort. Ja. Dus uh, ja, we moeten afwachten. Maar ik denk, dit evenement dat groeit alleen maar. En ik denk dat het elk jaar beter en mooier wordt. Dus... Ja, het zal volgend jaar ook wel weer uh, Jumbo-race dagen zijn, vermoed ik. En dan hopen wij gewoon dat we er weer uh, bij mogen zijn. En mm. dat we weer hele leuke dingen neem mogen zetten hier. Dank voor, uh, voor even ja, de komst uh, naar, uh, naar deze plek. Ik uh, ga er eventjes uh, kijken, want ik heb nog, uh, nog iets, uh, dacht ik, nog wel uh, klaarstaan als het gaat om uh, een, uh, een interview. Ja, kijk, kijk, dat hebben we zeker. Uh, en dat is... Um... De burgemeester van, van, het, van dit wel mooie dorp. En ook hij heeft het nodige te vertellen over, over dit verhaal. Over deze uh, Formule 1 die aanstaande is. En uh, ook hem heb ik even wat vragen gesteld over de Formule 1... die straks in 2020 uh, gaat komen. Hoe staat een burgemeester hier nu uh, aan de binnenkant van een Tarzanbocht? Trots... Zeer trots, buitengewoon trots, olympisch trots. Uh, olympisch? Ja, ja. Uh, uh... dit is echt een, een prestatie van, als je het in metaforen zegt, van olympisch niveau. Wat hier is gepresteerd om dit nu te kunnen meedelen aan iedereen. Uh, ja, want er is natuurlijk wel wat nodig aan vooraf gegaan. Ja, ja, dit vergt een heel lang traject, wat het circuit denk ik op uitstekende wijze heeft gedaan. Um, uh, ja, beschrijf het eens. Ik bedoel, kijk, uh, gemeenten uh, ja, uh, zijn voor een, wel voor een cruciaal onderdeel als het gaat om het hier uh, ook naar binnen te halen. Uh, de gemeente heeft actief meegedacht en dat denk ik op de juiste momenten de juiste stappen gezet. En daardoor zie je dat we elkaar hebben versterkt. En dat is in de kern wat samenwerken met behoudverantwoordelijkheden goed is. Uh, uh... Nou, heeft u heeft ook eigenlijk ook echt met uh, meneer Kerry ook ge, uh, gesproken? Ik heb hem net een hand gegeven om kennis met hem te maken. En daar hebben we even informeel van gedachten gewisseld. Want ook ik was nieuwsgierig van, ja, hoe werkt dat nou zo op dat, uh, op dat toneel? Hij is gewoon een ontspannen man die heel goed kan aangeven waarom hij vindt dat Nederland nu een kans moet hebben. Dat hij in de... Maar in het voortraject heb ik hem niet gesproken. Nee, oké. Okay, maar goed. Maar uh, dat lijkt me wel duidelijk. Dat uh, wat hij ook tijdens de persconferentie zegt... Uh, het oranje legio. Ja, het ja, was mooi dat hij dat als, eigenlijk als kantelmoment... voor zichzelf ook benoemde. Ja. En, en dat is natuurlijk ook zo dat wij in het buitenland... omdat Max Verstappen hier niet rijdt... ja, we gaan daar massaal heen. Dat is dat prachtige oranje gevoel... wat ook zand voor het oranje gaat kleuren. Dat is echt waanzinnig om bij na te denken. Ja, uh... Wat eh, hebben wij als verantwoorders nou eh, voor met alle andere eh, plaatsen? Uh, unieke ligging, unieke mindset, slim Nederland, logistiek Nederland en ondernemend. Dat is eigenlijk alles in de noten. Als je het in een aantal kernwoorden benoemt, is dat hem gewoon. Uh, ja, dan uh, bent u volgend jaar natuurlijk burgemeester af. Maar wat uh, gebeurt er als hier in mei... Want uh, Chess Carey... Doelde daar eigenlijk al op. Dat het rond deze periode dan daadwerkelijk ook hier gaat plaatsvinden. Wat doet uh, meneer Niekmeijer Meijer dan uh, met de, dat weekend? Ik, ik hou dat weekend vrij, dat is evident. En ik ga zo nodig een kaartje kopen en ervan genieten. Want dat is de essentie van zo'n weekend. Dat je ervan geniet. En dat doen we met z'n allen. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Ja, en ik zei nog gewoon: Dankjewel tegen de burgemeester. Nou, uh, dat, uh, dat, dat ja, het heeft ook te maken dat, dat het zijn eind is. Kijk, zo waar komt hij toevallig net uh, voorbij. Uh, dit is dus uh, de oude Red Bull van, uh, nou laten we zeggen, 2011-2012. Uh, exact weet ik, weet ik het niet. Het is in ieder geval. Uh, uh, een auto waar het geluid eigenlijk gewoon vanaf spatten eigenlijk. Ja, zo kun je het om, omvatten. Voor de autosportliefhebber is het een ware symfonie als het gaat daarom. Terwijl Verstappen dus nu bezig is weer achterin op het circuit. Ik neem aan dat het Max Verstappen is, want ik heb niet begrepen dat het iemand anders zou moeten zijn. Hoewel ze aangekondigd staan dat ze met z'n tweeën op dit moment rijden. Zowel uh, Max Verstappen als Pierre Gasly. Uh, komen we ook eigenlijk meteen weer een beetje terug op de baan die volgend jaar dus uh, ook in de kalender wordt opgenomen. Um, het heeft ook uh, te maken met een aantal rijders uit dat uh, wereldje van de Formule 1. Want uh, de, er zijn een flinke aantal rijders die hier ook een Zandvoorts verleden hebben. Uh, bijvoorbeeld dus diezelfde Gasly, die heeft dan uh, niet veel hier op Zandvoort uh, gereden. Maar uh, bijvoorbeeld een uh, man als Lewis Hamilton, die, uh, die aan het begin van, uh, dit, uh, van, de, van dit millennium eigenlijk uh, ook hier op Zandvoort heeft gereden. En zo waren ook nog. Uh, de Masters heeft uh, gewonnen. En een uh, Formule 3 wedstrijd. Uh, sowieso heeft uh, weten te winnen. Bij uh, de DTM. Die we toen nog hadden. Uh, Valtteri Bottas niet te vergeten. Uh, tegenwoordig de teamgenoot. Van uh, Lewis Hamilton. Is uh, ook een van de mensen. Die uh, hier de Masters heeft uh, weten te winnen. En niet één keer. Maar geloof Zelfs uh, twee. en Ik meen zelfs nog een derde keer. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar ja, hij is in ieder geval uh, meervoudig. Uh, de winnaar. Geweest. En uh, nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld ook een Charles Leclerc... die tegenwoordig bij Ferrari de teamgenoot uh, is van Sebastian Vettel. Ook hij heeft hier een, een verleden als het gaat om um, op het rijden van uh, dit Zandvoortse circuit. Hij uh, heeft ook zelfs uh, deel uitgemaakt van het befaamde team van Frits van Amersfoort. waaronder onder andere ook Jos Verstappen en ook deze Max Verstappen... die nu zijn rondjes uh, rijdt op het circuit, uh, deel van uit heeft uh, gemaakt. En, en zo uh, kom je toch bij bij een aardig lijstje, Antonio Giovanazzi... bijvoorbeeld weer bij de Alfa Romeo... die heeft ook hier uh, deel uitgemaakt... Uh, van een uh, veld van Formule 3-rijders. Ook hij was een van de Formule 3-rijders... Die, uh, die in het voorprogramma van de DTM heeft uh, meegedaan. En ook hij heeft ook uh, een uh, goed resultaat uh, weten binnen te halen. En dat zijn toch, uh, toch wel mensen... die hier uh, inderdaad uh, de nodige rondjes hebben liggen. Het zal totaal anders zijn... als uh, dat, uh, dat ze dat met een Formule 3-auto gedaan. En nu zitten ze gewoon toch wel even in, in een wat... En een auto met iets wat meer pk's. Maar goed, de pret zal er wat niet minder om zijn. Ik kijk weer even naar uh, mijn technicus. Want dan mag weer een uh, stukje muziek uh, komen. En voor de mensen nogmaals, die thuis zitten te luisteren... Ja, die muziek die kennen we al. Ja, dat heeft uh, met mij te maken. Ik ben vergeten mijn, uh, mijn uh, muziek uh, mee te nemen. Ja, en dan uh, moeten we wat. En toen was koordraaier de reddende engel. Uh, we hadden dus net Moti Special. Als het goed is, krijgen we nu de 2014 uitvoering van Toto... Met It's Africa Tour. Steeds uh, rondjes uh, gereden als het goed is op het uh, circuit uh, hier. Uh en uh, ze waren net ook uh, bezig om hier en daar al wat uh, donuts uh, neer te leggen. De heren Gasly en de heer Verstappen zelf. Uh, terwijl ik uh, nu eventjes uh, kijk. Ja, de een gaat uh, nu al uh, over de hunsrug. Uh, dus die is bezig om eraan te komen. Um, rijdt uh, richting uh, de slotenmakerbocht. Ik zie nog een klein uh, randje van de, een van de schermen die hierop uh, gesteld staan. Uh, ja, dat, dat is zo'n uh, zo bocht waarvan men zegt, die zie je niet... als je zo'n laag in die Formule 1 auto zit. Uh, bovendien uh, zeggen de mensen... ook uh, die uh, verstand van hebben van uh, de sport... de baan is ook weinig vergevingsgezien. Dat heeft met de grindbakken en de gras... Uh, aan de zijkanten te maken... Uh, Robert Doornbos zei al bij, uh, bij Paul op uh, een gegeven moment uh, dat hij daar in de simulator zat... Uh, van ja, uh, op Abu Dhabi moet je heel erg je best doen... om een Formule 1-auto dan wat dat betreft een beetje plat uh, te, te rijden. Dat uh, is in zijn antwoord wat makkelijker. Maar het is niet aan te bevelen om dat, uh, dat te gaan doen volgend jaar. Want uh, daar zitten we natuurlijk niet op te, te wachten. Uh, ze komen Zo dadelijk uh, komen ze voorbij. Want uh, ze zitten nu in de kumo bocht En let op... Ik denk dat ze zo dadelijk uh, hier uh, het, het rechte stuk. Kijk, kijk, kijk, daar hoor ik ze al. Daar gaat hij. Uh, wel zwaar richting uh, de pit. Of in ieder geval uh, denk ik uh, dat ze daar nog het uh, aanwezige publiek... nog op een, op een donut gaan trakteren. Want dat gaat nu gebeuren. En het is nog wel een beetje te horen... omdat ook uh, de dj van dienst uh, aan, uh, aan de buitenkant ook nog bezig is... Maar het is inderdaad wel te horen dat ze dus nu bezig zijn om daar uh, even wat banden op uh, te roken. Uh, dat is voor het vermaken van de mensen die op het, uh, de hoofdtribune zitten. Dat doen uh, Formule 1 coureurs graag. Uh, een setje banden op uh, roken. Ja, nee, dank je. Ik uh, ben aan het werk. Ik weet niet of mijn technicus uh, uh, wat wil. Dat, uh, die wil wel. <laughs> dus, dus wat dat gaat, uh, helemaal goed. Uh, het is ook even, en ik denk, ja, er mag één schuil. We hopen dat is van de, de de de interviews die ik die ik heb opgenomen, want ja die hebben we ook nog staan wat betreft de interviews die geweest zijn. Uh, voor een, uh, afgelopen dinsdag. Want ik heb natuurlijk niet uh, voor, uh, het, uh, het, ja, het voor niks uh, gedaan. Het is uh, trouwens, uh, die, dit, dat interview, dat, dat, daar wacht ik nog heel even mee. Want uh, dat is uh, met Robert van Overdijk en die is in twee delen. Dus daar moet ik even mee opletten. Uh, op, uh, letten met die uit te zenden. Want uh, dat heeft ook uh, te maken met de tijd. Maar we hebben wel ook nog iemand die uh, er heel erg veel uh, kaas van gegeten heeft. Zo niet degene die te vergelijken is met Murray Walker bij de BBC. Uh, de illustere uh, racecommentator die Nederlandrijk is, namelijk Olaf Mol. Ook hem heb ik uh, nog de, de nodige vragen gesteld over uh, de aankondiging van de Formule 1 hier op het uh, circuit en ik gaan we nu even naar luisteren. Een van de mensen die zeker in de sport uh, ja, Formule 1 met hoofdletters is, uh, heeft uh, geschreven is Olaf Mol. Uh, een paar weken terug bij Azerbaijan uh, zei je van uh, ik ga een hanekje eten met uh, Sean Bretjes. Heb je dat gedaan? Uh, ik ben zojuist met een klein bordje haring naar hem toegelopen en uh, heb hem daaraan herinnerd. Hij uh, stond met Chase Carey te praten, de CEO van Formula Formule 1 Management, die mij ook vertelde dat hij vroeger in Amsterdam wel eens een hanekje had gehad. Ik kan het niet eten, dus ik heb het niet gedaan. Sean <laughs> weet inmiddels dat hij het ook niet lekker vindt. En, uh, Jack... Kerry zei, we hebben dat toen nooit gedaan, nooit meer. Dus uh, voor de foto uh, heb ik het gedaan. Want ja, we kennen elkaar in dat opzicht, uh, omdat we in dezelfde wereld werken, uh, goed genoeg. Wij hebben een goede verstandhouding als rechterhouder voor Nederland met Ziggo, um, met Formula 1 Management. En ja, dat vertaalt zich op zo'n moment dan even uit en uh, ik ben, ja, jij het, uh, we hebben het gedaan, maar niet gegeten. Nee, uh, dan even het uh, verhaal uh, hier in een notendop, want uh, ja, het is natuurlijk uh, nu, uh, de kogel is nu door de kerk. Ja, de, ko de kogel is door de kerk en dat zal nog wel een, uh, een lastig dingetje worden voor heel veel mensen die, net als ik, uh, hun roots hebben liggen op Zandvoort, want iedereen die hier normaal gesproken op alle evenementen zal zijn, zal er nu achter komen dat het huis is verhuurd aan Formule 1 en als je hier iets zou willen doen, dan moet je Via de normale weg je accrediteren. En dat is niet via Zandvoort, dat is via de Formule 1-wereld. En daar, ja, daar zitten allerlei eisen en voorwaarden en allerlei andere dingen aan. Dus een aantal mensen zijn die denken: ah ja, nou is er een Grand Prix. Dan krijg ik net zo weinig mee alsof die in Baku of Azerbeidzjan zou zijn. Uh, wij niet. Hè. Voor ons wordt het een van de 21 wedstrijden van de kalender. En mijn werk hier binnen zal niet anders zijn dan op andere Grand Prix. En ik denk dat het voor Nederland een. Uh, een groot uh, racefestival eigenlijk wordt. Er zal ja, natuurlijk heel veel gedaan worden. Met name met de partners. Eh, als ik zie dat uh, Heineken en Palma Media... die zullen denk ik... Uh, het strand wel zich toe-eigenen... voor festivalachtige dingen. Nou, dat, dat is prima. Kom maar. Ja. Uh, nou zeg je ook van... Ja, hij is eigenlijk, die wedstrijd is als een van de... alle andere 21 wedstrijden. Maar ja, goed. Het uh, maakt niet uit. Maar zie je dan toch niet... dat het toch een klein beetje een speciaal gevoel... dat het toch in je eigen land is? Nee. nee. nee. Zo nuchter ben je. Ja. Nee, maar het, hij is een van de ene en het, zo gaan de rijders er in, in dat opzicht ook in. Uh, een, een thuis Grand Prix geeft geen rechten extra of geeft geen dingen. Oké, een gevoel is weer wat anders. Uh, ik woon in Spanje, dus ik hoef er maar twee uur voor te vliegen in plaats van twaalf uur naar, uh, weet ik veel waar, of drie keer overstappen. Dus dat, dat, dat gaat schelen. Maar het, ja, de tijdlijn en het tijdschema van een weekend, dat is, dat is zo metriek en dat ligt zo vast. Dus... Het zou zelfs wel zo kunnen zijn, als het allemaal opgebouwd hier is, dat je jezelf denkt: oh ja, we zijn in Nederland. Ja, nee. en, en, en niet andersom. Niet van, oh, in Nederland en nu wordt alles anders. Gelukkig niet. Ik hoop dat we een supervette wedstrijd krijgen. En dat het weer een beetje meespeelt. In twee, twee factoren. Ofwel dat we een mooie zonnige dag hebben. Ofwel dat het weer af en toe eten in de roet gaat. Want dat geeft wedstrijden ook nog wel wat eerst Je zegt wel eens vaker een bak water uh, over Eerlijk, de maan. Echt waar. En maar water halverwege. Kom erop Geweldig. Uh, de ingrediënten zijn er al. Uh, ja, nou ja. Ik, ik, ik, ik zou bijna zeggen. Laat het maar beginnen dan. Nou, ik vind het super goed dat we... Uh, want het is niet makkelijk geweest. Hè. Je moet... Miami wilde. Uh, Maleisië zegt ik wil terug. Zij willen zelf. Noord-Amerika uitbreiden. Uh, Rio de Janeiro roept, we willen wat. Uh, uh, dan moet je toch maar op het moment van nu, zonder overheidsteun, de situatie creëren dat je aan tafel zit met Chase Carey en dat er een handtekening gezet kan worden. En, uh, de ontzettend veel waardering voor dat ze voor elkaar gebocht hebben met name fijn. Het mooiste wat ik nog vind aan de terugkeer van een Grand Prix in Nederland is dat er een nieuwe generatie kinderen komt, die later kan roepen... ik ging naar de Grand Prix van Nederland hand in hand met mijn vader door de poort. Want daar zijn er heel veel van, maar die zijn inmiddels allemaal 40 plus. Ja. En daar komt nu een nieuwe generatie jongeren, die nu met paps voor de tv zitten, waar je ook al hoort... die dan met paps hand in hand naar het circuit kunnen. En dat, dat vind ik mooi. Dankjewel. Allright, graag gedaan. Dat was Olaf Mol, uh, waar ik uh, ook even een uh, fijn gesprek mee voerde afgelopen dinsdag. Want dat had allemaal te maken met de officiële aankondiging van de Formule 1. Uh, bij me ook aangeschoven Koen van der Vlucht en Lisette Strijden. Ik zeg het goed, hè? Je zegt ja, het helemaal uh, goed. Ja, ik zeg het goed. Uh, want jullie zijn van de EHBO. Uh, ja, uh, er was ook nog iemand die is uh, enigszins geoccupeerd en die kan niet weg. Dat is Martine Jouwsna, ja, de... Het dus is uh, degene die e wat op de voorhoofd heeft staan. Zowat. Die is lekker druk bezig. <laughs> ja. Even over uh, deze dag, uh, dames en heren. Uh, zijn er schokkende dingen gebeurd? Nee, toch? Nee. Nee, het valt nu nog wel mee. Ja. Wat doen jullie eigenlijk op. Uh, laat ik eerst bij jou beginnen. Koen. Wat, do, wat doen jullie op zo'n dag als uh, vandaag? Uh, nou ja, ik zit uh, vandaag op, op het uh, bike team, onder andere. Ja. Dus dat betekent dat ik vooral uh, een beetje tussen de postdoren uh, heen reed. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk uh, een beetje kijken van uh, hoe het met. of hoe het met de. Uh, toeschouwers gaat en zo. Voor ja. Of er uh, niet rare gevallen tussen zitten. Ja. En ja, uh, eventueel hulp verlenen, natuurlijk, als ze iets uh, vragen. Um... Vind je dat? Ja, het is eigenlijk een beetje een, een open deur, maar je vindt het natuurlijk leuk om dit te doen. Ja, zeker. Ja? Zeker hier op het Schieber Park Zandwoord. Ja. Jij zit er al wat langer? Uh, geloof Ik zit er wel? al heel wat langer. Ja, ja. Verschilt dat nou per evenement? Ja, zeker wel. Je ziet ja? natuurlijk hoeveel drukker het vandaag is, vergeleken met de andere races. Ja? Lekker gemoedere druk vandaag. Ja? Weer gaat gelukkig goed. Ook dat. Dat speelt ook wel mee, ja. Dat het wat minder warm is. Ja. Want je hebt ook wel eens van die dagen dat het enorm warm is. En dan heb je ook mensen die nog wel eens worden bevangen door de warmte. Heb ik wel eens het idee. Jazeker. Gisteren was het lekker warm. Was het aangenaam warm. Ja. Maar warmer worden we niet zo heel blij van. Nee, oké, oké. Maar nu wordt het wel fris, hoor. Ja. Moet je daar ook op letten? Als je in het circuit gaat, altijd wat extra's mee. Altijd een paar laagjes aan. Altijd. Ja. Ja. Want het Zandvoortse zeeklimaat kan behoorlijk grillig zijn, denk ik. Kijk maar om je heen. Ja. Zeedampen overal. Ja, um, even over, uh, want, want jij zit er wat langer natuurlijk. Uh, uh, dit is natuurlijk uh, wel uh, een van de evenementen wat, wat je ook uh, wel heel leuk vindt. Denk ik, om mee, mee te Deze lopen. Deze ben ik er altijd bij, ja. Ja? ja wat maakt 25 dit, jaar geleden niet. Ja, wat, wat maakt dit nou zo leuk? Ja, de sfeer. Ja? Moedelijk druk. Ja? Leuke races. Leuk programma. We ja? willen natuurlijk stiekem wel een stukje meekijken. Uh, en vooral ook nog even het geluid van een Formule 1 auto nog Hoe zit het met jou? Ben jij ook een, uh, een autosport uh, ja, liefhebber? Binnen de familie is zeker wel een uh, ja, zijn we allemaal wel fan. Ja? En dan is het zeker wel mooi om uh, dit stukje Nederlandse trots natuurlijk te kunnen zien. Sta jij dan ook graag op een, uh, op een evenement als, uh, als er iets op het circuit uh, te doen is of niet? Ja, zeker. Ja? Nou, daar hou ik wel van om uh, naar om zulke soort events inderdaad te gaan. Ja. Het uh, is natuurlijk niet de enige, want... He, het is niet alleen autosport, mm -hmm. maar we hebben het ook net in het vorige uur nog onder andere gehad over uh, dat er nog een circuitrun is, mm -hmm. fietsen. Mm -hmm. Hoe zit dat, uh, Berder, dan? Uh, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, zelf uh, ben ik wel een keer inderdaad bij de circuitrun geweest. Ja? Alleen de laatste paar jaren ben ik zelf ook een beetje aan het hardlopen. Dus daar heb ik dan ook zelf aan meegedaan. Ja? Een beetje uh, ja, zelf natuurlijk ook mee rennen. Een circuitrun, heb je dat ook meegedaan? Dat mee, mee, gedaan, ja. heb ik gedaan, Vijf mee. kilometer rennen en dan door EBO bij de finish? Dus alles, uh, toch, uh, alles, gewoon, erop, uh, alles, alles erop en eraan. meegedaan en uh, ja. even goed en nog. en EHBO'en. Ja. Kan dat eigenlijk wel? Want uh, dat je, nou ja, je, je levert ja, dat het kan. bewijs, ja. <laughs> ja. Maar ik bedoel, uh, ben je dan toch nog even goed, nog uh, zo fris? Uh, dat, uh, Vijf je... kilometer. Er ja, moet toch wat te doen zijn, toch? Ja. Ja? Hoe is het dan met je conditie gesteld? Goed? Nou, blijkbaar. <laughs> ja. Vier 5 kilometer wel. Ja, en fietsen, heb je dat ook nog eens uh, heb je dat ook meegedaan uh, nee, als EHBO? Uh, meer vanaf de hoofdpost en over de pedok heen binnen ja. de trein. Maar dat is nog wel eens, dat kan knap zijn. Want ik, ik weet van, van mensen die daar mee, uh, mee hebben gedaan en meedoen, dat, dat nog wel eens in de late uh, avond en uh, in de donkere uren, dat je dan uh, heel erg uh, gewoon op je, op je hoede moet zijn. Ja, maar het is natuurlijk altijd als het donker is. Dat heb je ook met de avondraces in ja, het Ja, dat, dat begrijp ik. Maar uh, je hoort wel eens van die verhalen van valpartijen en uh, dan, uh, dat soort dingen. Dan hebben jullie het ook... Uh, dan heb je het ook druk. Dan heb je het ook ja. druk. Ja. Allemaal zijn eigen risico's, blessures. Ja. Uh, dat, en dat, dat, is, uh, dat, dat doe je meteen. Uh, gewoon Als er iemand met een blessure is, dan verleen je, je eerste hulp. Dan verlenen we eerste hulp. Ja. Alles erop en eraan. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, ergere dingen hebben, ja, dat kan gebeuren, maar is niet voorgekomen, toch, in al die, uh, al die tijd? Dat er erge calamiteiten dat gebeurt, dat zijn we wel. Gelukkig hebben we dan altijd nog handjes in de buurt van de medische hulp. En anders hebben we zo'n ambulance op het terrein. Ja, want die, die, te, die zitten in de buurt natuurlijk. Uh, nou ja, uh, goed, uh, ik denk dat jullie met een tevreden gevoel uh, terug uh, kunnen kijken, toch? Eleveer het evenementje, ja? zo direct nog een paar ja. leuke races. Ja. En jij, uh, hoe zit, uh, kijk jij terug op dit evenement? Nou, ja, zeker een mooie dag geweest. <laughs> Ook al is het weer dan uh, niet het allerzonneste, maar dus, uh, het ziet er nu nog goed naar uit. Een beetje zeedamp, hebben we het uh, hebben we het over. Uh, Oké, okay, ik uh, dank jullie hartelijk. Ik, uh, ik zit alleen nog even te kijken met uh, de tijd uh, die we nog hebben voor een, uh, voor een stukje muziek. Uh, of ik uh, dat uh, nog uh, binnen vier uur uh, kan redden. Want ik, uh, is, is dat, uh, duurt die vijf minuten, Henry, of uh, duurt die vier minuten? Vier minuten, ja dan ga ik nog even, even nog iets uh, erbij uh, uh, pakken, want uh, wacht even, want ik heb natuurlijk ook nog uh, wel het uh, laatste nieuws, ja dat is leuk als je geen draaiboek hebt, dan kan je altijd van alles en nog wat uh, verwachten, uh, want misschien is er nog iets uit, uh, uit het uh, land uh, zelf te melden, dit heb ik niet nodig. Dat is leuk. Dat is live radio. Je moet dan eventjes iets uh, met je internet... Uh, moet je dan, hebben. dan druk ik even in Formule 1 Zandvoort. En, en dan is daar nog wat, uh, wat... Ja, zo werkt dat. Uh. Uh, Kijk, Tom Coronel, die had, uh, dat heeft hij wel op een, een van de autosportwebsites die uh, Nederland rijk is. Daar hebben we er een woud van, gpupdate.net. En dan heb je autobaan bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die uh, websites die uh, bij elk uh, moment uh, dat er ergens een autosportnieuwtje dan iets plaatsen. Maar goed, uh, Tom Coronel, dat heeft uh, alles te, te maken omdat hij zelf ook meedoet in die, uh, in die WTCR. En straks hebben we nog een wedstrijd, dus dat willen we dan nog even meekrijgen. Als ik dan nu ook weer dat ik even akkoord moet gaan met de koekies. Dat is altijd leuk. Dus uh, wat heeft Tom Coronel te melden op, dat, uh, op de GP Update net? Want uh, hij zegt, uh, dat, is, uh, dat heeft hij gisteren uh, gezegd... Uh, is dat naar buiten. Hij is uitermate in zijn nopjes met de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. Ja. En de coureur noemt het spektakel een grandioos impuls voor de Nederlandse autosport. En daarnaast denkt Coronel dat Formule 1 ook wel wat te bieden heeft. Je kunt hier namelijk best wel uh, inhalen. Dus we moeten eigenlijk niet zeuren, zegt hij. Uh, dat tegen, niet alleen tegen GP Update... Maar ook tegen de grootste autosportsite site van Nederland. Motorsport.com dat, dat alles zeggen. Want hij was van de week af, afgelopen week ook nog te gast bij, bij een van de talkshows. Bij Margriet van der Linden. En die zei ook, we, zijn, we moeten eigenlijk gewoon alleen maar blij zijn. Dat we zo'n groot evenement binnen hebben gehaald. Dan nu denk ik dat ik tot aan het nieuws van 4 uur gewoon muziek heb staan. Dus dat gaan we nu horen. En dat is... Even kijken welke het is. Pieter Kent en it's a real good feeling tot aan het nieuws van 4 uur. It's a matter into days. Let me mystery is ways. You made me feel like a new man. It's like I'm born once a I'm not